11 uur, Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het KNMI heeft een waarschuwing voor extreem weer afgegeven... voor een groot deel van het land. In acht provincies geldt code oranje. Alleen in het noordoosten geldt een lichtere waarschuwing code geel. De komende uren worden zware buien verwacht. Eerst in het zuiden en later in de rest van het land. Ook dreigen er windstoten van 90 kilometer per uur. In het Zeeuwse Vrouwenpolder is uit Voorzorg... een groot beachvolleybaltoernooi stilgelegd... in verband met het naderende noodweer.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 In Noord- en Zuid-Korea is de 60-jarige wapenstilstand tussen beide landen gevierd. Op 27 juli 1953 besloten de Korea's om de wapens neer te leggen. Vooral de Noord-Koreanen pakten vandaag uit. In de hoofdstad Pyongyang marcheren duizenden militairen onder het toeziend oog van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Noord- en Zuid-Korea hebben nooit een vredesverdrag getekend en zijn daardoor officieel nog steeds met elkaar in oorlog. De hele Nederlandse kust wordt de komende maand schoongemaakt. Vrijwilligers ruimen van Katzand aan de Belgische grens... tot Schimonikoog alle rommel op het strand op. Langs de 350 kilometer lange kuststrook... liggen veel touwen, vissersnetten, plastic zakken en blikjes. Het meeste afval komt van de scheepvaart en visserij... en een kwart wordt achtergelaten door dagjesmensen. Volgens initiatiefnemer Stichting de Noordzee... is het de grootste schoonmaakactie van de Nederlandse kust in de geschiedenis.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 Presentatie, Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen, zonder Margriet Vromans deze week. In onze Kamerbreed Zomerserie hebben we steeds één hoofdgast aan tafel. Vandaag is dat Annemarie Jortsma, volgende maand tien jaar burgemeester van Almere. Maar meteen gevraagd, uh, gaat u verder? Want dan moet u geloof ik zeggen... Nou, ik mag nog twee jaar binnen de huidige uh, termijn. Ik heb één keer een verlenging gehad, dat is altijd een periode van zes jaar... En dan kan het nog één keer verlengd worden. Want, uh, maar in die periode word ik 70 en dan moet ik echt weg. Ja, maar u blijft wel? Of want er zijn natuurlijk wel functies weer beschikbaar, Utrecht. En, uh... <laughs> nou, ik ga niet meer verhuizen, dus dat is makkelijk. Dan is er uh, geen uh, commissaris of burgemeesterschap van een andere gemeente of provincie weggelegd. Oh, okay. En ik denk dat ik lekker blijf zitten. Oh, schok u van het feit dat ik die plaats van Utrecht noemde, want u heeft ook wel eens naar Amsterdam gewild. Hè? Daar uh, kan ik natuurlijk niets over zeggen. Oké, okay, nou, dan weten we dat het speelt. Goed, en zij is ook voorzitter van de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. En in die rol zit ze veel in Den Haag, maar dat kent ze trouwens ook door en door. Dus tien jaar is zij minister geweest, ook vicepremier. En natuurlijk, het moet gezegd, zij is, ja, ik weet niet hoe je dat noemt, prominent, maar vooral... VVD lid. Nou, fijn dat u er bent. Uh, we zitten in het Nieuwscafé in de Nieuwe Bibliotheek. Prachtige bibliotheek. Bij het stadhuis, dat ligt hier vlakbij in Almere. Nou, er zijn hier een aantal mensen die de krant zitten lezen. Sorry dat wij uh, storen. Uh, de echtgenote is er ook, de kleinkinderen. Uh, mijn familie niet, maar uh, als ik het geweten had... Had ik <lacht> het ook meegenomen. Had, had ik het ook gedaan. Uh, ja, we gaan het hebben over Almere natuurlijk. De bezuinigingen, hoe leuk politiek is en... Uh, ja, ook al is het buitensnik heet. Uh, we moeten het, uh, en daar gaan we het nu over hebben, uh, over de kranten hebben. En wat staat daarin, in alle kranten? Uh, NRC staat heel uitgebreid, uh, veel te ambitieus plan. En dan gaat het over die schaatsbaan. Uh, trouw, uh, schaatsstempel, strijd duurt voort. Uh, het AD, keuze voor Almere, treft Friese en Tialf in het hart. Tialf is dus Heerenveen. Aisdorm, historische vergissing, Volkskrant... Nou ja, wat heeft u uh, met Almere op uw hals gehaald, ook al financiert u het zelf niet? Nou, het boeiende is dat uh, wij niks op ons hals gehaald hebben, maar dat hier een uh, particulier consortium is opgericht. Wat van plan is om in Almere uh, de Ice Dome op te richten. En wij zijn ontzettend blij dat de voorlopige gunning naar hun toegegaan is. Uh, ja, en blijken zal of ze het rondgefinancierd krijgen en het kunnen gaan doen. En voorlopig gaan wij daar wel van uit, want er ligt een heel conservatief businessplan. En blijkbaar hebben de beoordelaars van uh, de KNSB en NOCNSF NSF uh, ook de eerste conclusie getrokken dat het er goed uitziet. Ja, maar goed, die conclusie van de KNSB, die schaatsbond, is wel onder druk geforceerd. Hè? Er is zelfs een rechtszaak over geweest. En daardoor hebben ze maar gezegd, die indruk krijg je, nou ja, dan maar Almere, maar het kan ook nog anders lopen. Is dit allemaal heel typisch Nederlands, zo'n bestuurlijk rommel en niet beslissen? Nou, wat ik jammer vind is, er is gewoon een tender uitgeschreven, een nabesteding. En ik heb altijd geleerd, als je nabesteding uitschrijft, dan formuleer je criteria. En voor zover ik weet hebben alle partijen, KNSB en en de drie inschrijvers zich daar dan verbonden met handtekeningen en alles en wel. Ja, en dan moet je je natuurlijk wel aan de afspraken houden. En voor zover ik begrepen heb, maar ook daar zijn wij natuurlijk geen partij in... Nee. ...heeft alleen het consortium bij ons gezegd uh, van ja, u houdt zich niet aan de regels... ...en daar zijn ze over naar de rechter geweest en de, daar hebben ze gelijk in gekregen. Dus ik ga er gewoon vanuit dat het, de regels gewoon gevolgd worden. Dat betekent dat het vervolg is nu, na een voorlopige gunning, moeten de zaken afgerond worden... ...maar dat, doe, dat kun je ook pas doen als je een gunning hebt... Uh, en ik ga ervan uit dat dat lukt. En mocht dat anders zijn, dan zal het wel blijken. Ja, maar is er bij u nog enige twijfel dat het niet lukt? Want het is eigenlijk wel... Niet. Eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Eigenlijk ja. niet. Het ziet er heel goed uit. De plek is mooi. Het is een prachtig plan. Het is een uh, plan waar denk ik ook Topsport Nederland heel blij mee kan zijn. En ik zou zeggen, Nederland hè, in zijn totaliteit. Um, waarbij ik overigens helemaal niks kwaads over TIAF zeg. Want ik zou niet weten waarom TIAF niet kan blijven bestaan. Ik, ik ga er ook van uit dat whatever happens, TIAF zou blijven bestaan. Dat is prima. Ja, dat wordt geen gasveld, hè? Dat denk ik niet. Dan mag je toch hopen van niet. Het zou een beetje onzin zijn. Ja, maar toch, het is wel een ontzettende hoop. Hij zei uitleg op televisie gisteravond ja. nog. Hè. Iemand die allemaal komt uitleggen... dat de ijsgerelateerde omzet heel positief eruit ziet. Wat ja. het ook mogen wezen. Nou, weet u wat ik zelf lastig vind... Um, uh... Ik vind het lastig dat wij ons steeds moeten verdedigen... waarom het bij ons wel zou moeten kunnen. Uh, en dat komt omdat wij geen geschiedenis hebben. Ik kan niet zeggen dat 60 jaar geleden bij ons mensen al aan het schaatsen waren. Overigens op de jaap de baan in Amsterdam wel. Oh ja, en heel komt... veel van mijn eenwoners komen daar vandaan. Ja, maar je kon toen volgens mij 60 jaar geleden Kon je, je wel... hier wel schaatsen ja, ja, in de natuur, dat is waar. Ja. Uh, maar wij hebben geen geschiedenis. Maar laat ik maar zeggen, uh, en dan hoef ik er misschien ook iets minder over te verklaren... wij hebben de toekomst. Wij groeien nog fors. De Amsterdamse regio groeit nog fors. Utrechtse regio groeit fors. Er wonen ontzettend veel mensen. Heel veel schaatsers. Eh, ze vergeten elke keer te vragen... Dat misschien in Almere ook nog mensen zijn die schaatsen. We hebben een hele actieve schaatsvereniging. We hebben hier net de inline skating Europese kampioenschappen gehad. Honderd vrijwilligers die er een fantastisch feest van hebben gemaakt. Nou, dat is eigenlijk alles wat ik erover wil zeggen. En verder denk ik, het moet zijn gang gaan. Um, ik ga ervan uit dat ze ermee rondkomen. En wij gaan zorgen dat als uh, het rondkomt... dat het zo gefaciliteerd wordt dat ze heel snel kunnen bouwen. Dat er geen lange procedures zijn. Uh, want dat is natuurlijk dan de verantwoordelijkheid van de gemeente. En mag ik zeggen ook de provincie, want die zal er ook... Ja, want hier wordt alles snel gebouwd, geloof ik, hè? Ja, hier u zit op een plek waar u nu zit. Het is dus de nieuwe bibliotheek, die stond hier drie jaar geleden nog niet. U moet weten, ik ben volgende maand tien jaar burgemeester. Als Alles wat u hier achter ons ziet liggen... Ja, gebouwen, het hele stadscentrum, de markt, de markt, de pleinen... dat was het tien jaar geleden niet. Ik kwam hier in een, in een bouwput... En dat is het boeiende, want dan, ik zag gisteravond weer zo'n tamelijk tenditieuze uh, reportage over Almere. Hier is een zandvlakte. Ja, ja was dat? 30 want jaar even geleden even was heel Almere een zandvlakte. Dat we even kunnen terugkijken. Waar de was... plek waar Poort zat, hè? dus ja. de, uh, bij Nieuwsuur. Ja, ja. Bij Nieuwsuur, u moet even terugkijken. Ja. Ik dacht, jongens, kom nou toch, heel Almere is zo ontstaan. Sterker nog, als wij die zandvlakte niet hadden, zouden wij geen ice dome kunnen bouwen. Oké, okay, nou dat komt er dus. Gaat u zelf eigenlijk? Nou, een heel klein beetje. Ik durf het niet zo goed meer. Ik heb een paar jaar geleden op, met het schaatsen mijn stuit gebroken. Nou, een paar jaar. Het is alweer een flink aantal jaar geleden mijn stuit gebroken. En sindsdien ben ik een beetje angstig. Nou ja, toch maar gevraagd dat er hier ook geen sprake is van persoonlijk belang. Nee. <laughs> um, um, maar goed, ja, Almere, de achterstad van uh, Nederland, hè? dat ja. moet ook nog wel even erbij ja. zeggen. Ja. Dus mensen dat goed... Uh, Runner-up, uh, hè? Ja. Is, uh, op het ogenblik groeien we natuurlijk niet zo hard... maar dat heeft te maken met uh, de algemene malaise in ja. de woningbouw en in de ja. bedrijvigheid. Ja, nou, daar gaan we zo ook nog over hebben. Zeker. Nog een ander verhaal even uit de kranten. Uh, in de Volkskrant een heel interessant uh, verhaal over het gevolg van uh, sociale media... en de hele dag met de telefoonsta. De topman van het telecombedrijf Swisscom kwam door zijn smartphone niet meer tot rust. Dinsdag werd Karsten Sloter doodgevonden. Vrijwel zeker pleegde hij zelfmoord. En hier staat in dat verhaal dat er toch wel enige relatie is tussen je ongelukkig voelen... en eh, zoals het heet internet addiction disorder. Hè, waar je aan geleide de hele dag maar kijkt. Maar toevallig staat ook in de Telegraaf een heel groot verhaal, grote pagina overal online. Hè. Er is ook ja. hij zou ontstaan dat je, als je in Frankrijk zat of uh, mensen die wat meer bedeeld zijn in Monaco, dat ze heel moeilijk naar de bank konden belden om te vragen in Nederland of ze nog geld over oh, jee. Nou goed, in ieder geval KPN <laughs> heeft op z'n donder gekregen. Heeft u daar ook last van de hele tijd? Uh... Ik moet bekennen dat ik wel neigingen heb tot uh, verslaving aan uh, de iPhone. Maar uh, gelukkig word ik daar regelmatig op gecorrigeerd. En heel vaak kijk, als je op vakantie gaat is het wel prettig. Want in het buitenland is Roma gewoon hartstikke duur. Dus dan zet je hem wel uit. En dan beperkt het zich tot s'avonds even. Als je ergens wifi hebt, even kijken of er nog mails zijn binnengekomen. Maar die neurose die leidt ja. tot, uh, tot ziekte. Hè? Ook, ook al ja. Kamerleden, hè? Die, die, die twitteren zich subs. Ja, dat vind ik ook overdreven hoor. Dat moet je ook niet doen. Ik, nee. Kijk, ik vind het wel heel prettig om uh, mijn mails zo snel mogelijk te beantwoorden. Ook aan burgers. Hè? Als iemand mij mailt, ik krijg heel vaak de verrassende mededeling. Ook al heb ik een hele boze mail gekregen, en dan reageer ik even en dan zeggen: ze, oh, dat doet u snel. Uh, mensen zijn vaak niet eens zo geïnteresseerd in de inhoud, maar wel in het feit dat je reageert. Uh, dus dat probeer ik wel. Um, en soms ben ik daar ook wel hinderlijk in, en dan moet een ander even tegen me zeggen: leg de ding aan de kant. Nou, gelukkig heb ik genoeg corrigerende factoren om me heen om dat te doen. Ja, nou ja, want ik, we, we hebben nog even gekeken naar wat uh, tweets van kamerleden. Zo weten we van mevrouw Naperus dat haar poes, want zo heet die poes, Shores. <lacht> Uh, helemaal trots is op prins George. Zo. En Meili Vos, die uh, is in de, bij de Friese wateren geweest... en die heeft daar geconstateerd... Uh, Friese wateren inclusief zonsop en ondergang wat je allemaal niet kan meemaken. En Ingrid, de KLUW van de VVD, weer in Nederland... en eindelijk weer bereik op mobiel. Irritant als je vier dagen telefonisch totaal onbereikbaar bent. Ja, dat laatste daarvan... Dat, ik geloof niet dat ik dat op Twitter zou zetten. Dat is het eerste. Maar dat is wel het probleem, dat Ja, laatste. maar de vraag is of dat nou... Volgens mij zou... Dat naar Kamerleden, dan maar eens van moeten zeggen... ga maar eens op naar een plek waar je gewoon niet bereikbaar bent. En dan is het af en toe ook best wel heel erg lekker... dat je niet bereikbaar ja, bent. Alleen voor dit programma is het erg lastig. Okay. Ja, voor jullie we wel. Nog een ander uh, onderwerp tot slot even. De VVD die komt op de raarste momenten soms uh, met uh, snelheidsverhogingen. Maar goed, nu een groot verhaal voor Pagina Telegraaf. Kom op met 130 op de A2. Hè. Dat is de weg tussen Utrecht... En Amsterdam en andersom natuurlijk. Ik moet hierbij eh, wel persoonlijke betrokkenheid melden. Want ik heb daar talloze bekeuringen <laughs> gehad. Dus je hebt wel een eigen belang. Eigen belang, oh, 130 ja. kilometer. Maar ja. het is natuurlijk wel een hoop gedoe steeds over. Ving ja. Een, een, een vijfbaansweg. Ja. Oh, en... ja, dat is ontzettend breed. Ik geloof dat die nog breder is zelfs op plekken. Ja, nou, dat misschien het, dat ik het niet gezien heb. Maar in ieder geval heel breed. En uh, omdat ik zo hard ga. Maar uh, uh, 130 kilometer, zegt Ton Edias. Nou ja, ik weet niet, ja. er zijn natuurlijk belangrijkere dingen om het nieuws mee te halen. Zoals de crisis bestrijden. Maar toch, het speelt wel. Dat vind u? Nou, je... ik, ik, ik moet bekennen dat uh, ik rij nogal eens een keer naar Friesland. En uh, daar mag ik op het grootste stuk vanaf Almere uh, gewoon 130 rijden. En sinds we 130 mogen, hebben wij zelf het idee. En dat geldt niet alleen voor mezelf, maar mijn echtgenoot ook dat het, het, het, straat, het verkeersbeeld veel rustiger is geworden. Vroeger reden wij dan netjes iets boven de 120. Hè, zodat je nog net geen bekeuring kreeg, zou ik maar zeggen. En dan word je aan alle kanten ingehaald. En je hebt sukkels die langzamer rijden. En ik heb zelf het gevoel dat nu iedereen ongeveer dezelfde snelheid rijdt. Dus het, je hoeft er eigenlijk nooit meer iemand in te halen. Het rijdt allemaal netjes. En ik, dus ik zou dat wel eens onderzocht willen zien. Want dit is natuurlijk wetenschap van de krooggrond. Mm. Maar ik zou wel eens onderzocht willen zien of dat waar is. Dat het inderdaad op die delen in het land waar het gewoon is... dat het, we, het verkeersbeeld niet ingewikkelder, maar eenvoudiger is geworden. En als dat zo is, ja, dan zou je het moeten doen. Overigens begrijp ik hier dat het ook iets met uh, de milieudoelstellingen uh, te is de maken heeft. Dat is altijd het probleem natuurlijk. De, ja. de A2 is weliswaar een hele brede... Weg. Maar hij ligt ook wel in een heel druk gebied, dus ik snap wel dat de minister daar de nodige zorgvuldigheid moet Ja, maar u tracht. bent zelf minister van Verkeer Klopt. en Waterstaat geweest. Als u nou zou mogen beslissen zonder al die onderzoeken gezien te hebben, wat zou u dan persoonlijk vinden? Kijk, als die onderzoeken niet nodig waren, zou ik het onmiddellijk doen. Maar ik denk dat datzelfde voor mevrouw Schultz ook geldt. Maar dat zij echt gewoon die onderzoeken even af moet wachten. Ja, was wel een verkiezingslogan ja. vorig jaar van de VVD: 130 feestelijk. Kijk, de VVD en geen enkele partij in dit land kan alleen regeren. Je moet altijd in coalities regeren. Dat betekent dat je afspraken met elkaar maakt. En ik schat zomaar in dat ze hier wel een afspraak over hebben gemaakt. Wat bedoelt u? Nou, ik schat in dat ze mogelijk dat 130 wel mag... maar dat er dan wel condities aan verbonden zullen zijn. Ja, hebben. ja, oké. Okay. Nou ja, uh, oké, okay. nou ja, het gaat over verkiezingsbeloftes... maar die komen inderdaad vaak niet uit. Nou, over de politiek nou, hebben we het zo... verkiezingsbeloftes zijn altijd wat je als partij zelf wilt. Dat zijn geen verkiezingsbeloftes, dat oh, zijn wensen. Oh, oh, maar wensen. je weet ook altijd dat in dit land... twee of meer partijen samen moeten regeren... en dat iedere partij altijd... Iets, iets moet inleveren, of veel moet inleveren soms. Ja, nou, en over... dat er dus dan compromissen. En volgens mij komt het land daar beter mee vooruit dan met verkiezingsbeloftes die je nooit waar kan maken. Oké, okay, nou lopen we alvast een beetje vooruit op de politieke onderwerpen. Zo. Waar ik straks ja. nog even over wil praten. Nou, dit waren in elk geval de kranten. <laughs> Tros, Radio 1. Het is uh, meer dan kwart over elf en u luistert naar Tros Kamerbreed. Uh, de politiek heeft reces, uh, u hoort dus geen weekoverzicht, maar wel. Uh, tot twaalf uur uh, praten we met Annemarie mijn burgemeester van Almere, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en uh, VVD-lid. We zitten in het nieuwscafé van de Nieuwe Bibliotheek in het hartje van Almere, naast het stadhuis. Uh... Waarom had u eigenlijk deze plek uitgekozen, want daar hebben we naar gevraagd? Nou, omdat u, u er werd gezegd, graag een plek waar wat reuring is. Nou, ik weet, uh, u kijkt naar buiten en ja. de markt is dan al aan de gang. Je ziet langzamerhand al meer ontwaken op deze plek. Ja, ik vind dit gewoon een van de mooiste plekken van de stad. Uh, waar je ook heel goed kan zien hoe de stad zich ontwikkelt. Um, he, allerlei voorzieningen die in deze stad dan wel in alleen maar basaal aanwezig houden... worden zo langzamerhand volwassen voorzieningen. We hadden natuurlijk al een bibliotheek, maar dat was een klein oud gebouwtje. Nu hebben we een prachtige, nou niet klein oud gebouwtje, maar wel een oud gebouw voor ons. Ja. Twintig jaar vinden wij oud. Um, en nu hebben we echt de mooi, in onze ogen de mooiste bibliotheek van Nederland... Ja. Um, waar alle moderne voorzieningen zijn. En wat vanaf de eerste dag... De deuren gingen open en het zat hier vol met studenten die ja. hier gingen zitten studeren. En dat, dat, vind ik zo dat is het spannende van deze stad. Dat er elke keer nieuwe dingen bijkomen, toevoegingen die bijdragen aan de ontwikkeling van de stad. Ja. U zegt 20 jaar is al oud. Dat betekent dat u hier geen monumentenzorg heeft, hè? En nou, wat we eigenlijk proberen te doen bij gebrek aan oude monumenten... want die hebben we niet, nee. uh, maar we proberen via moderne architectuur... Zeg maar de, onze eigen iconen te creëren. He, dat is hier, deze bibliotheek is er één van, de Schouwburg is er één van. Als u langs Almere rijdt, iedereen kent de drie rode donders, zeggen wij dan. He, die rode flatgebouwen. Dat zijn bijzondere flatgebouwen. De Topsporthal is ook een bijzonder gebouw. We hebben heel veel architectuur van bekende Nederlandse en internationale architect architecten. En dat doe je omdat je vindt dat mensen ook ergens trots op moeten kunnen zijn. Mensen ja. moeten op iets in de stad trots zijn. Nou, daar zijn dit soort mooie gebouwen voor bedoeld. Ja. Crisis is het, hè? We kunnen ja. ook de krant niet openslaan of het gaat over de economische crisis. Wat ziet u daarvan in uh, uw eigen stad? Ik zag even die, uh, in die sociale atlas en in die begroting... dat toch 15 procent van de mensen die hier wonen... Uh, rond die armoedegrens zitten. Dat ja. is vrij fors. Ja. En merkt u dat ook? Ja, nou, het, het boeiende is dat dat heel vaak uh, zeg maar niet uh, de minst opgeleide mensen zijn. Dat het heel vaak mensen zijn met schulden. Uh, we hebben hier natuurlijk veel jonge gezinnen. Uh, ook veel eenoudergezinnen, gezinnen, dus veel echtscheidingen. Dat krijg je als je veel jonge gezinnen hebt. heb je relatief ook altijd veel mensen die alleen komen te staan. En we weten dat armoede eigenlijk het allermeeste voorkomt in gezinnen... waar bijvoorbeeld een scheiding aan de orde is. En ja, een huis gekocht, grote dure hypotheek. Zeker vandaag de dag ook nog restschulden. Uh, dus dat is een, een fors probleem. Uh, en ja, eigenlijk het enige wat daar echt bij helpt... is dat die economie zo snel mogelijk weer aan de slag gaat. Want dan kunnen mensen weer hun boterham verdienen. Uh, en verder proberen we natuurlijk met een activerend armoedebeleid... de wethouder sociale zaken die we hebben, die is daar zeer van. Niet van uh, mensen pemperen met uh, allerlei bijdragen... maar proberen mensen zo snel mogelijk weer paraat te krijgen, weer aan de slag te krijgen. Ja, en dan blijft een groep over die dat niet kan. Daar moet je goed voor zorgen. Maar die groei van Almere, die stagneert ook wel een beetje, Zeker? begrijp ik. Zeker. Geef daar eens een voorbeeld van. Nou, kijk, gelukkig hebben wij nog particulier opdrachtgeverschap... particuliere woningbouw. En je ziet dus dat nu de grootste deel van onze uh, woningbouw... Uh, die plaatsvindt nog, zijn allemaal particuliere opdrachtgevers. En de, de mensen willen wel bouwen. Het probleem is vaak dat mensen hun vorige huis niet kunnen verkopen... En heel veel uh, nieuwbouw wat hier in, in deze stad particulier plaatsvindt... zijn mensen die al hier wonen en dan besluiten om een nieuw huis te bouwen. Nou, Dan heb je toch wel een probleem als je je huis nog even niet kwijtraakt. Maar toch, er worden nog steeds veel huizen particulier gebouwd... En we hebben nog een aantal goedlopende projecten. Uh, waar ik zelf een paar zijn heel leuk. Nobelhorst aan de oostkant van Almere. Dat worden allemaal kleine dorpjes. Een beetje het gooi-like, zal ik maar zeggen. Waar mensen met eigen initiatieven kunnen komen. Groepjes mensen kunnen gaan bouwen. En aan de, aan de westkant, uh, in Poort. Uh, daar wordt nu duin ontwikkeld. Ja, je moet er gewoon gaan kijken. Daar gaan mensen dus niet meer achter de dijk wonen. Maar op een duin, boven. Daar, daar is enorm veel zand op gespoten. Ja, dat is ook zo'n waanzinnig ontlip. En ik denk zelf... Dat ondanks de crisis, dat daar animo voor zal zijn. Ja, dus met... er loopt nog wel wat, maar er staat ook veel leeg. Ja. Er zijn veel mensen die hun huis niet kwijt kunnen op het ogenblik. Ja. Dat stagneert. En, en het aantal mensen wat hier uh, gedacht worden, de zouden gaan wonen... dat valt ook een beetje tegen. Begrijpt dat oh, ja. het? In 2030 hoeveel moeten er iets van 350.000 uh, mensen wonen? Ja, dat zal, dat zal later worden. maar ik bedoel, dat is heel, Mensen bewegen op het ogenblik niet. Nee. Uh, uh, maar als de economie aantrekt... Kijk, de zekerheid die we hebben... dat is dat als de economie aantrekt... dat in elk geval in de Amsterdamse regio sneller zal gaan... en meestal binnen de Amsterdamse regio in Almere en Lelystad nog weer sneller... Eh, dan elders. En dat betekent dus dat wij ons ook echt geen zorgen maken... voor de structurele kant. Want de structurele kant is dat deze regio... uiteindelijk een enorm woningtekort zal hebben. Eh, alle berekeningen wijzen uit dat in de komende 20, 30... en kijk, hoe lang het duurt hangt natuurlijk ook van de conjunctuur af. Als de conjunctuur weer snel omhoog gaat... dan zal dat weer eerder gaan groeien. Eh, er zijn hier in de hele regio zoiets van 440.000 woningen nog nodig. Nou, daar doen wij een flinke pluk van... Maar Amsterdam moet daar zelf ook nog een heleboel van doen. En niet meer op de makkelijkste plekken. Uh, en, ja, en niemand wil in deze regio dat het waterland volgebouwd wordt. Of het Groene Hart volgebouwd wordt. Of de groene scheggen rond Amsterdam. Uh, dus er moet wel elders dan gebouwd worden. Ja, en dat is dan hier. Ja. u bent, nou, ik heb het al gezegd, volgende maand tien jaar burgemeester van Almere. Daarvoor uh, was u minister, vicepremier in uh, vooral al Paarse kabinetten, twee, Paarse kabinetten, ja. Kamerlid geweest. Hoe u privé bent, hebben we gevraagd aan een uh, goede vriendin van u, uh, Tonny Triesenberg. En tussendoor horen we ook nog een paar inwoners van Almere, hoe die over u denken. Maar uh, laten we maar even naar uw vriendin luisteren. Tien jaar geleden ben ik begonnen als directeur van de Hogeschool van Amsterdam in Almere. En Annemarie werd toen burgemeester. En toen hebben we elkaar ontmoet op de opening van het studiejaar. Ze hebben samen gedanst. En uh, een half jaar later was er een nieuwjaarsreceptie van de, van de uh, provincie. En toen liep ik door een zaal. Ik zag mevrouw Jorts maar ergens daar staan. En ik dacht, oh ja, wat was dat leuk. Maar ja, ze kent mij natuurlijk niet meer. En toen hoorde ik opeens over die zaal heen. Hé, hey, Tony! En dat... Dat vond ik zo leuk. Ja, zo is zij dus. Zij is heel erg, dat vind ik ook, eh, liberaal. Echt liberaal. Dus eh, Ze is wel van de VVD, maar ze is vooral erg liberaal. Dus, en dat, eh, dat, ik, ben, ik ben niet zo politiek getint, maar dan denk ik van... nou ja, als dat VVD is, dan vind ik dat heel aantrekkelijk. Ze zegt wat ze ergens van vindt. Misschien dat ze daarmee eh, wel kansen heeft kunnen creëren voor Almere. Ja. Ja, vanuit je liberale gedachte dat alles zou moeten kunnen, bespreekbaar zou moeten zijn, ja. Ja, ze, ze, ze is wel overal bij, weet je, bij evenementen en dat soort dingen. Dus ja, ik vind het wel echt, ze is wel betrokken bij Almere. Ja, ze is er wel, maar ja, ik zie er eigenlijk zelf nooit. Nee, ja, misschien ben ik er niet hoor, dat kan ook nog. Zij kan ook met haar gezicht, zie je meteen of ze, of ze, of ze het daarmee eens of helemaal niet. Kan natuurlijk ook nog wel een een minpuntje zijn in, in discussies, maar ik vind dat wel heel fijn. Ze is altijd gewoon zichzelf, ze is altijd zoals je het ziet, ze is altijd zo. Als ze wil, blaast iedereen weg natuurlijk. Zij regelt waarschijnlijk alle dingen hier in de stad en in Almere zelf. En uh, nou ja, zo en zo hebben we natuurlijk een geweldig centrum. He? En uh, Zoals dit soort dingen met de kinderen en zo. Dat is gewoon een hartstikke leuk. En, uh, dus ja, ik vind, ik vind haar prima. Ik vind het zo'n zo leuke vrouw ook. Nee, Annemarie is niet iemand die, uh, die, die, die uitvoerig uh, conflict gaat bespreken. Of daarmee zit. Of... Wat dat betreft is het eigenlijk wel een uh, uh, man. <laughs> en ze weet heel veel. Dus het is dan logisch dat het lastig is om, om het uit handen te geven. Ja, dat is dan inherent denk ik. Aan, aan. Als je het alles zelf ook aan het stuur altijd zit. En je op jezelf vertrouwt. Dan wil je het ook allemaal zelf regelen. Dus dat, uh, dat is nog wel eens een... Nou uh... <coughs> oh ja, dat kan nog wel eens doorschieten. Ze moet wel weer uitkijken met de man dat ze die niet, uh, niet bevooroordeelt. Dat is eventjes fout gegaan in het begin... maar op het ogenblik hoor je er gelukkig niks meer van. En dan ben ik wel... Uh, ja, dat is positief. We hebben een hele avontuurlijke reizen. We zijn uh, naar... Uh, Suriname geweest. Ze hebben over de Marowijne rivier uh, gepeddeld. Tegen de stroom, stroom opwaarts. Met proviant voor tien dagen. Want onderweg zijn geen winkeltjes waar je nog even wat kan inslaan. En ik geloof dat twee dagen voordat we op ons eindpunt aankwamen... dat proviant op was. <lacht> en er was nog ergens een restje meel of zoiets dergelijks. En daar heeft ze op wonderbaarlijke wijze... Pannenkoeken van gebak, vraag me niet hoe. Maar ik zie er nog staan over zo'n vuurtje in de Rimboe met een pannetje. Wat niemand... Maar waar maakt ze het van? Er waren geen eieren, er was geen melk. Maar ze waren heerlijk. eerlijk. Dus dat was... Nou ja, dat vond ik ook wel weer... Annemarie is... Hoef je nooit bang te zijn dat je ergens in de problemen komt te zitten. Want ze komt er altijd wel weer uit. Ja, alle pogingen van mij om een heel kritisch <laughs> gesprek <laughs> nog te maken... is hiermee definitief van <laughs> tafel. Prettelijk. Dus uh, ja, nou ja, ik ga nou, toch ze proberen... Ze zijn er wel, hoor. Deze nou, wel... Twitter. Ja, nee, dat is waar. <laughs> nou ja, wat wel opviel, wat uw vriendin zei... zij is echt liberaal... Uh, ook al is ze wel van de VVD. <lacht> zeg daar eens iets over? Nou ja, daarom ben ik wel de VVD, zou ik zeggen. Nou, maar dat bedoelt maar, zij niet. Nee, nee maar goed, wij, wij hebben ook wel kleine politieke discussies. En bovendien vind nou, ik, noem ik altijd... Nou, noemen ze een verschil tussen liberaal zijn en nee. wat de VVD nu uitstraalt. Nou, ik vind de VVD ook op sommige punten best dingen doen waar ik het ook niet mee eens noem ben. Noem eens wat, gewoon voor ja, de sfeer. Ja, mag ik nog eens even denken op het ogenblik... Nou, de hele discussie... Kijk, ze hebben nu allemaal compromissen met de Partij van de Arbeid gesloten. Dus er zitten heel veel onderwerpen tussen... die als een liberaal het voor het zeggen zou hebben... zou je het waarschijnlijk helemaal doen. Nee, maar noem, noem eens wat waar je zich aan stoort. Nou, waar ik, wat ik jammer vind... is dat uh, de hele zeg maar, sa de, de samenstelling van het kabinet... dat heb ik overigens al gezegd voordat het ja. kabinet er kwam... dat het allemaal zo snel is gegaan. Ik denk zelf dat men denkt... en misschien is dat ook wel mijn leeftijd, hoor... dat ik een beetje een oud wijf begin te worden. Nou, dat uh, is niet die ik dat jongen... hier heb horen zeggen. Nee, maar... Ik ben nog van degene, denk nou even rustig na, neem daar nou de tijd voor. En ik weet wel, toen het kabinet er kwam, was iedereen daar eerst heel enthousiast over. Fantastisch, jullie ook allemaal trouwens, pers. Fantastisch kabinet, ja. zo snel, eindelijk is niet zo Precies. lang. Hè, zo dat is maanden. Vooral, dus vooral Mark Rutte toch hoor, fantastisch en twee ja, duimen omhoog. Nou, maar jullie waren ook wel blij dat het niet maanden had geduurd. Ja, dat is toch? Ja. Hè? En het is ik, allemaal gehangen gewacht. Ja, voor jullie heel vervelend. Maar voor ons denk ik dat het beter was als we wat langer hadden moeten wachten. Dat... Ik denk zelf dat... Ik, ik, en ik ben niet zo erg van dat uitruilen. Ik, ik ben van het compromis. Ik heb altijd erin geloofd dat je beter een beetje kunt geven en nemen. Uh, en dan gewoon op één onderwerp. En niet zeggen, ik geef jou dit dan mag ik dat. Uh, omdat ik denk dat het compromis uh, door meer mensen gedragen wordt dan... Uh, kijk, uh, iets wat de Partij van de Arbeid wil, wil per saldo, de VVD niet altijd. Nee. En, andersom. en andersom, idem. Dus je kan beter dan zeggen: laten we een beetje naar elkaar toe schuiven. Dan zit je, ontmoeten we elkaar ergens in het midden. En ja, ik denk dat toch de meeste kiezers uiteindelijk dat begrijpen. Dat doe je namelijk thuis de hele dag. Ja, ik bedoel, als ik thuis zeker. niet compromissen zou sluiten... dan uh, was dat 42-jarige huwelijk van mij al lang afgelopen. Ja. Uh, uh, dus je doet dat de hele dag. En dat snappen mensen als je het uitlegt. Ja, maar dit is niet uh, de methode die gehanteerd nee, is. jammer. Is dat, ja, jammer. Maar is dat nou in feite ook precies het gevaar voor dit kabinet? Ik denk het wel. Ik denk dat dat, dat, dat ook niet de sterkste... De sterkste kant van het kabinet is, omdat ze nu. Nu moeten ze elk dus dingen verdedigen die geheel van de ander zijn. Terwijl je anders verdedig je het compromis veel makkelijker. En nu moet je dan elke keer bijvertellen waarom dit van de een doel gedaan wordt. Omdat wij toch dat hebben. En dan gaat. Wordt, dat is natuurlijk jullie taak ook. Dan wordt ja. door jullie gewogen. Zeker. van wie heeft nou het meeste binnengehaald. Nou, in en de ene keer dan zeggen we, oh, nou, dat heeft de Partij van hebben toch wel heel fantastisch binnengehaald. En de volgende keer, nou is de VVD toch wel heel. En dat is volgens mij ook voor de interne. Uh, coherentie binnen een kabinet ook niet zo goed. En binnen de, de kamerfracties misschien nog meer. Want je hebt dan altijd het gevoel van... ja, nou moeten we toch kijken of we nog iets kunnen afknabbelen van wat ze daar... Nou, uh, ik, ja. ik, ik, ik, vind, ik ben daar niet zo enthousiast nee, over. Nee, maar in feite zegt u daarmee dat dat toch iets uh, gevaarlijks in zich heeft. Nou, ik, je ziet ook dat daar af en toe de risico's gelopen worden. Tegelijkertijd zie je ook wel dat ik geloof niemand in dit land, zelfs de, de oppositiepartijen... ergens zitten te wachten op een crisis. Dus dat is, dat is natuurlijk ook weer zo bijzonder. Nou ja, maar misschien zou je... die ge, uh, geruchten zijn er ook en die gedachten zijn er ook... en die worden ook geuit. Van nou ja, uh, VG is uh, alles van tafel... en ja. laten we even opnieuw uh, ja. een groot goed compromis... maar met andere partijen erbij maken. Ja. Nou ja. weet u, ik ben blij dat ik er niet over ga... Ik denk uh, dat nee, als dat de je... gedachte zouden zijn moeten ze dat vooral doen. Maar Is dat onzin? Het is, nou, ik denk dat het onzin is. Ik denk ook dat het bijna niet kan. Uh, ik, ik, ik denk dat partijen die nu in de polls er veel beter voor zijn... daar geen belangstelling voor hebben. Uh, ik denk dat de partijen die er nu veel slechter voor staan... daar ook geen belangstelling voor hebben. Dus de vraag is of dat uiteindelijk lukt. Ik vind overigens wel dat dat uh, um, um, zou moeten blijken... of men niet toch nog een heleboel kan realiseren. Want nu wordt wel heel opgewonden elke keer gedaan over... ja, maar in de Eerste Kamer. Maar tot nu toe zijn daar geen groepen... Grote ongelukken gebeuren. Dus ik moet het allemaal nog maar zien. Het is, het, er zitten risico's in. Ik, ik, ik was over de start niet enthousiast. En, en dat soort compromissen had ik liever gezien. Maar goed, uh, tot nu toe. Uh, ja. Zijn ze hard bezig, zou ik ja. maar zeggen. Maar één element, element wat ook over u genoemd werd... is het wegblazen van, uh, van anderen. Hè? Kijk, u ja. runt hier eigenlijk ook gewoon een bedrijf. Dat zou ik willen. <laughs> dat zou u willen. Dus weg met nee, de gemeenteraad. Is, en weg ja, met. Maar dat met... is natuurlijk helemaal niet zo. De nou, nou, maar qua, qua, qua budget wel. U, u, u, u gaat nou. op weg bijna naar 1 miljard. Het is geloof ik 700 miljoen euro wat u uh, goed 650. uitgeeft. Een uh, hele hoop ja. mensen die hier werken. Ja. Ik weet niet maar wie... dat is niet ik. Hè? Uh, nee, maar dat goed. Ja, dat het nou, dat is. Een burgemeester heeft natuurlijk wat dat betreft een, een positie in dit land dat hij niet politiek verantwoordelijk is voor het grootste deel van de portefeuilles die te verdelen zijn. De burgemeester is verantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid. Vind ik een hele belangrijke en ook hele interessante portefeuille. Vooral omdat ja, wij proberen hier. Ik, ik probeer hier ook heel erg daar samen met burgers uh, dingen te gaan doen. En dat lukt wonderwel wel op een hele aantal plekken. Jammer genoeg wordt er nog veel te veel ingebroken. Net als overal in het land. Dat is echt een, een ziekte op het ogenblik. Maar wij doen er ontzettend veel aan. En burgers doen daar ook hartstikke veel aan. Dat vind ik mooi. Eh, maar dat is mijn portefeuille. Maar bijvoorbeeld de eh, economische portefeuille. Daar hebben we een hele goede wethouder voor. We hebben okay. financiën. Goede en ja, daar zijn zij verantwoordelijk voor. En ik heb dan de taak om zeg maar, een beetje de coördinatie... En uh, te zorgen dat we het met elkaar doen. En ik vind dat leuk. Ik vind het ook leuk om mee te denken. Dat doe ik ook heel graag. En, maar ik ben niet zo dat ik dan in Andermans portefeuille ga zitten graag. Nee, dat, dat snap ik. Maar goed, het is toch... Uh, als je zo'n gemeente even ziet als een bedrijf... gaat 700 uh, miljoen in om. De ja. Wethouders zijn er verantwoordelijk. Mensen werken. Er zijn er zijn het, het is teamwork. En dan zit daar een gemeenteraad. Hè? Volgend jaar ja. zijn er gemeenteraadsverkiezingen. En die zijn eigenlijk uh, wel... Amateurs. En die moeten een heel ja. groot bedrijf controleren. Nou, ja. In een groot bedrijf doet dat een uh, raad van commissaris. En er wordt geacht ja. dat ze verstand van zaken hebben... Ja. En, en bijsturen als het misgaat. Zo'n gemeenteraad, dat, ja, het is toch liefdewerk een beetje. Nou, Het zijn 39 mensen, dus het is niet een klein groepje. Uh, we hebben ook een rekenkamercommissie... Uh, die overigens altijd professionals inhuurt... om uh, rekenkameronderzoeken te doen. Dus ze doen ook hier wel degelijk onderzoeken... naar effectiviteit en uh, uh, zeg maar de doelmatigheid van beleid. Maar snapt u het probleem? Ik snap dat het, het dat... probleem, maar tegelijkertijd denk ik... Eh, dat eh, in deze stad best een kritische gemeenteraad is. Eh, en er is ook een hele kritische oppositie. En ja, dat is goed. Eh, uh, dat is goed voor de wethouders, voor mezelf ook. Er, er, er kan, het kan niet goed gaan als er geen tegenspraak is. Je moet van tevoren... Bedenken. Ik moet hier, ja met mijn billen bloot zou ik bijna zeggen... maar ik moet met het water voor de dokter... Uh, als ik iets bedacht heb en er is een besluit genomen... het kost geld of er moet iets gebeuren... dan moet je ermee naar de gemeenteraad... Ja, dan moet je het goed kunnen verdedigen. En kun je dat niet, dan heb je een probleem. Dat, en, en dat betekent ook dat als het niet goed gaat... Ja, dan heb je ook een probleem en dan moet je dat uit kunnen leggen. Maar ik vind dat mooi omdat het ook leidt tot doorzichtigheid. Er kan niks in achterkamertjes gebeuren... want uiteindelijk komt het allemaal in die gemeenteraad terecht. En dat is prima. Ja. Als je kijkt naar de wijze van bestuur. Hè? Nou, ja. Net dus al, heb ik al even genoemd dat over u gezegd werd het wegblazen. En u wilt doorzetten. Ja, daar ben ik zelf... Ik moet, daar, ja. ik moet heel erg opletten. dat Ik bijvoorbeeld in een debat met de gemeenteraad... Ja. heb ik ook nog wel eens de neiging... Ja, sorry, ik heb dertig jaar debat ervaring. En dat u dan, dan zegt... Uh, dan, ja, dat moet ik natuurlijk niet doen. Nou weet ik het dus wel. Dus dan al zit het gelukkig een gelukkige medewerker naast mij die mij een schop geeft... als ik uh, iemand die misschien ja, inderdaad een amateur is... en die af en toe eens een debat moet voeren... Nou, daar probeer ik rekening mee te houden. Maar ja. Ja, ja, in de vuur van het debat, debat vergeet ik het wel eens een keer. Nou, dan krijg ik een trap van mijn medewerker. En die, die zijn daar prima in. Ja, maar bijvoorbeeld de, de, de wijze van bestuur. Hè? Als je een, even de vergelijking maakt met de landelijke politiek. dan ja. is het wel zo dat er een kabinet zit. die vraagt eigenlijk om het met allerlei partijen samen te doen. Dus echt ja. worden, steeds worden akkoorden. we gaan zo nog wel even op een paar akkoorden in. steeds weer bijgesteld, zodat er eigenlijk geen touwenvasting lopen. Is wat wil dat kabinet nou ja. eigenlijk? Vindt u dat een, een, een. Dat wordt ook moderne politiek genoemd. Vindt u dat een interessante route? Nou, ik vind zelf. Eigenlijk vind ik dat wel het interessante van het feit dat men in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft. Dat men in elk geval probeert. ook in de Tweede Kamer. Een breder draagvlak te zoeken voor de besluiten dan alleen de regeringscoalitie. Ja, maar het lijkt meer op een zoektocht dan op uh, een visie. Ja, nou, er zijn, zijn op zich best al. Aan. Ja, maar een visie. Boeiende is. Ja. Visies hebben meestal individuele partijen. En een compromis is altijd lastig qua visie. Hè? Ja, maar je zei toen ja straks al dat het geen kabinet is wat gebouwd is op een compromis. Nou, nee, maar de, die zitten, is... het zijn gedeelde visies. Ja, er lopen twee visies door elkaar heen. Dat maakt het wel wat Maar goed, eindelijk. die zoektocht. Vindt u dat een wijze van sturen? Ja, dat vind besturen. ik wel mooi. Het is iets, iets transparanter, denk ik. Uh, het is. Uh, uh, er moet er meer, uh, meer zeg, overleg gepleegd worden, ook met uh, partijen in de oppositie. Uh, dat, vind, dat vinden wij hier lokaal ook overigens belangrijk. Hè? Wij hebben een grote coalitie, een coalitie van uh, Partij van de Arbeid, VVD, CDA, ChristenUnie en D66. Vijf partijen. Maar men probeert toch bij de echte grote beslissingen niet alleen... De ChristenUnie vergeet ik trouwens, met respect voor de ChristenUnie. Ja. Maar, want die hebben een gecombineerde wethouder, samen met het CDA. Maar ze, ze proberen toch om ook altijd wel een paar van de coalitiepartijen mee te nemen. Om, omdat ja, de bevolking heeft uiteindelijk ook op die mensen gestemd. Dus je probeert toch ook bij draagvlak te zoeken voor de beslissingen. Dat kan niet altijd. Om, hè, soms zijn de beslissingen te ingewikkeld. Of ligt het gewoon te ver uiteen. We hebben in het begin ook wel gehad... dat de, dat de oppositie erg te gelederen sloot. Heel boeiend... Uh, maar ook niet zo verstandig. Ik vind zelf dat je altijd moet proberen om... Ja, als je het ermee eens bent, moet je het toch ervoor zijn, zou ik zeggen. En als je het er niet mee eens bent, moet je het proberen te beïnvloeden. Ja, zou je eigenlijk in een tijd van een ernstige crisis... want zo wordt het wel afgeschilderd... niet beter allemaal samen kunnen zijn om het samen op te lossen? Dus een veel breder ja, kabinet. Maar ik denk dat je dat moet doen aan het begin van een periode... vlak ja. na verkiezingen. Dat, dat is nu niet de tijd, denk ik. Nee, te laat. Ik het wel ja. ja. Nou, ik ga zo nog een kritische vraag proberen te bedenken <laughs> en daar heb ik 3 uh, minuten 45 voor, want we gaan even luisteren naar Caro Emerald een debuutsingle van haar uit 2009. <tieding> Can't stop shaking Van Karel Emerald, wereldberoemd uh, inmiddels. Um, we praten nog even tot 12 uur met uh, mevrouw Joortsma, en dan de burgemeester van Almere. En dan vooral ook over de problemen die gemeentes krijgen in het kader van de crisisbestrijding en de bezuiniging en ook over uw rol die u heeft als voorzitter... van de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Die gemeenten moeten heel veel taken overnemen van het Rijk. Ja. De jeugdzorg uh, op het gebied van de ABBZ. Uh, de, de mantelzorg, uh, onder andere. De vorige week aandacht aan besteed ook op deze plek... Uh, in een gesprek met de staatssecretaris Van Rijn. Uh, extra verantwoordelijkheid, meer mensen. U moet het zelf gaan betalen voor een deel. En u moet ook bezuinigen. En Van Rijn zei vorige week bij ons... het is iets als gas geven en remmen tegelijk. Nou, daar kom je dus niet vooruit... Ja. Waarmee het probleem er is. Is dat zo'n groot probleem om zelf meer te doen? Ja en nee. Um, kijk, we hebben als gemeente uh, zelf um, heel lang gepleit... om de, deze decentralisaties te gaan doen. Um, waarom? Uh, bij, bijvoorbeeld bij de jeugdzorg is het zo dat uh, de gemeente nu... Zeg maar voor heel veel dingen die de jeugd aangaan al verantwoordelijk zijn. Jeugdgezondheidszorg. En eigenlijk alleen niet voor de top van de ijsberg. Dus de jeugdzorg. En dat betekent dat daar een rare knip zit... tussen de kinderen die, waar echt, echt iets mee is... en de kinderen die normale zorg nodig hebben. En dan zie je altijd dat het naar boven toe verdwijnt, zal ik maar zeggen. Hè? Dat mensen toch gauw in die... Terwijl wij zeggen, ja, je zou dat allemaal in één hand moeten leggen, dus bij de gemeente. Omdat je dan ook veel beter je best doet om het, zeg maar, zo, de kinderen zoveel mogelijk normaal te doen zijn. Nou, dat vindt eigenlijk iedereen, dus dat is heel logisch. Bij de participatiewet, dus dat is de arbeidsmarkt, is ja. het eigenlijk ook hetzelfde. Wij hebben de wet werk en bijstand al. En uh, daar, daar worden we nu ook verantwoordelijk als gemeente. En, en dat doen we ook overigens in, in samenwerkingsverbanden voor een flink deel. Uh, voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Uh, en bij de AWBZ, ja, daar zitten ook elke keer knippen in. Wij heb, daar deden we ook al een heleboel in het sociale. En nu komt daar een stuk bij waar mensen nu nog... naar de gezondheidszorg verhuisden, zal ik maar zeggen. Uh, we, de WMO deden we al, de wet maatschappelijke ondersteuning... waar mensen dus uh, allerlei dingen ook al kregen van ons. En dan op enig moment werd je weer overgedragen... en ging je naar de, het volgende loket. En dat loket komt nu bij ons. Dus de knip wordt nu eigenlijk, als mensen opgenomen moeten worden structureel zware zorg nodig hebben en anders komen ze bij de gemeente Ja, maar Het is een enorme stelselherziening. Het is echt heel groot en ik denk dat nog steeds heel veel mensen niet doorhebben hoe groot het is. Ja, We hebben wij, wij, bijna wel. een verdubbeling van onze gemeentelijke budgetten. Dat, dat is een enorme operatie. Uh, tegelijkertijd wordt er ook enorm bezuinigd. Hè. We zouden 22 miljard moeten krijgen als hetzelfde gedaan moest worden als wat nu gebeurt... Uh, en we krijgen 16 miljard. Nou, dat, dat is, is dus nog heel, veel minder, heel veel minder. Dus je kan nooit hetzelfde geven. Nee, hetzelfde en dat bieden. kan ook niet. En, maar dat moet ook niet. Um, uh, kijk, en voor een deel zal het kabinet ook zelf uit moeten leggen... waar mensen geen recht meer op hebben. Um, maar wij denken ook dat we een deel daarvan kunnen opvangen... door veel meer te kijken naar wat mensen echt nodig hebben. Nu is het ook wel zo, van, he, je hebt dit en dan heb je recht op dat. Mag ik het voorbeeld, ik noem altijd maar dat voorbeeld van die scootmobiel. Ja, daar struikel je over soms. Ja, en terwijl je daar ook slimmer mee om kunt gaan. Mensen moeten zo'n ding kunnen gebruiken als ze het nodig hebben. En is het nou zo dat die altijd betaald moet worden... Um, uh, en zo geldt het voor meer apparaten en, en dingen. Maar, maar de echte professionele zorg... daar ontstaan ontzettend veel misverstanden over. Die moet natuurlijk gewoon door professionals worden gegeven. Ja, maar heeft u die allemaal in huis? Nou, die zijn er op dit moment ook. Dus die mensen blijven ook gewoon aan het werk. Het zal alleen in een andere verband gaan gebeuren. Uh, je ziet nu al op allerlei plekken... wij noemen dat uh, die buurtzorginitiatieven... waarbij helemaal niet meer met de grote overheid gewerkt wordt... maar waarbij kleine organisaties op buurtniveau... Uh, bijvoorbeeld met een wijkverpleegster die overal rondgaat... voor mensen die smorgens even gewassen moeten worden... of een kous aangetrokken moeten krijgen. En die dat soort dingen allemaal doet. En die ook bepaalt van... nou, hier hebben we even wat extra aandacht nodig. En dan schaal je op. En eigenlijk is dat de weg die we aan het gaan zijn. En, en dat, dat is een grote voorbereiding. Maar in alle gemeenten vinden op dit moment die voorbereidingen plaats. In mijn eigen gemeente ook. wij hebben drie praktijkwerkplaatsen, noemen we dat. Waar de professionals, uh, de bewoners en de gemeente samen... Uh, aan het opbouwen zijn hoe we dit systeem willen gaan uitrollen. Nou is er bijvoorbeeld zoiets als die mantelzorg. Hè? Dat komt ja. dus ook allemaal bij die gemeentes terecht... om dat aan te sturen en mensen daartoe te enthousiasmeren. Maar het probleem is juist dat mensen uh, daar tijd voor moeten hebben. Ja. En als je... Uh, uh, moet solliciteren als je werkloos bent ja. of sowieso geld moet verdienen om fulltime te werken, anders kun je niet leven, dan is er helemaal geen tijd voor die mantelzorg over. Nou, het boeiende is dat uh, de meeste mensen die mantelzorg doen, zijn mensen die het daarnaast heel druk hebben. Uh, dat zijn de beste mensen op mantelzorg. Dat zien we overigens in het gehele vrijwilligerswerk. Is dat zo? En het is niet zo dat mensen die het druk hebben geen mantelzorg plegen, dat is gewoon niet waar. Um, maar je kan, niet staatssecretaris... op twee, je, kan, je kan niet op twee plekken tegelijk zijn. Nee, maar mantelzorg is dus ook niet te bedoelen dat je fulltime gaat zorgen. Je doet natuurlijk een deel van de zorg uh, van je ouders of van de buren. Het, kan, het hoeft ook niet altijd familie te zijn waar je dat uh, bij doet. Ik, ik vind overigens veel van wat de staatssecretaris gezegd heeft... zijn wij het ontzettend mee eens... Wat ik zelf nog wel vind, is dat er wat urgentie ontbreekt... In ook het en daar moet het Rijk wel voor zorgen, het faciliteren van mantelzorgers. En dat hoort ook thuis aan de onderhandelingstafels met sociale partners. Ja, want hij, hij wil bijvoorbeeld uh, in het najaar een mantelzorg top en dat zal dan waarschijnlijk wel leiden tot een mantelzorgakkoord. Akkoord. Uh, maar goed, wat bedoelt u precies met de, de urgentie en wat hij moet regelen dan? Nou, Je zal, zult, zult, zult nog eens goed moeten kijken of mantelzorgers voldoende gefaciliteerd worden in hun werk. Kijk, we hebben voor van allerlei dingen. Ja, Daar allerlei... moet hij top dus over gaan, hè? Ja. Dat, dat, dat, dat je tijd ja. moet vrij kunnen maken. Ja, um, en we hebben nu van allerlei regelingen en misschien moeten we er wel een serie kappen en uh, op dit punt wat meer ruimte geven aan mensen. Uh, en dat is wel een interessant gesprek. Maar dat moet dan ook urgent gebeuren. Hè? Als je vindt dat nog meer mensen uh, ook de zorg voor de omgeving moeten gaan doen. Ik geloof er trouwens heel erg in dat we dat uh, allemaal heel erg... op een klein buurtniveau of klein dorpniveau gaan moeten gaan organiseren. Het boeiende is dat je aan de ene kant ziet dat door de decentralisaties er een... Bestuurlijk meer samenwerking komt. Dat moet ook voor de risicoverdeling. Voor het inkopen gezamenlijk. Voor, dus bijvoorbeeld als je zwaar gehandicapten... moet huisvesten. Dat kan een gemeente, ook een grote, niet alleen. Dat moet je met elkaar doen. Want de ene keer heb je er wel en de andere keer heb je er niet. Dat moet je dus ook met elkaar delen. Maar vervolgens moeten wij, ook de grote gemeentes... maar ook de kleine gemeentes... het op een heel klein buurtniveau gaan organiseren. En daar kunnen mensen natuurlijk veel meer. dat betekenen ook al heel veel voor elkaar. Maar dan moet je het wel van elkaar weten. Als jij weet dat je buurman ziek is, ben je waarschijnlijk best bereid... om zijn gasveldje even mee te nemen. Uh, oh, dus dat soort dingen... wij zullen veel meer moeten sturen op... wat kunnen mensen zelf, wat kan hun naaste omgeving... wat kan hun familie? Ja, en blijven er dan dingen over? Ja, dan zal daar ook de overheid... zijn verantwoordelijkheid ja, voor maar u zei doen. net zelf al dat er... Uh, uh, dat er iets gefaciliteerd moet worden. En dat is dan zo'n onderwerp... wat uh, tussen werkgevers en werknemers moet worden afgesproken. Ik zie werkgevers er... Uh, uh, de, die, die zien je al aankomen met... Uh, we moeten uh, gehandicapten in dienst nemen... we moeten onze werknemers in staat uh, stellen mantelzorg te plegen... op tijden dat we eigenlijk iets anders van ze ik vragen. Ik denk dat er meestal al in de regelingen zit. De Vraag is alleen of het ook werkelijk toegepast wordt. Het gaat overigens ook over kinderopvang. Ook zoiets? Uh, uh, nou ja, dat vind ik wel een onderwerp. Als jij verwacht dat er meer mantelzorg gepleegd wordt... Dan, dan zit daar wel een samenhang, ook met het kinderopvangbeleid. Nou, dat vind ik van die dingen waar je dan ook van mag verwachten... Uh, dat daar ook de overheid, uh, de Rijksoverheid zijn verantwoordelijkheid in neemt. Ja, maar dat is nou net iets waar volgens mij. Ik ken niet alle details zo even direct uit mijn hoofd. Maar uh, de kinderopvang de staat toch vooral op dit moment, de afgelopen jaren, een grote dikke, vette streep door. Um, nou, dat is fors bezuinigd. En dat vind ik dan wel een interessant gesprek... bij, dat, bij die mantelzorgtop, zullen we maar zeggen. Maar concretiseer um, dat eens. Wat stelt u zich daarbij dan voor? Nou, dat je dus moet zorgen dat er wel voldoende mogelijkheden... voor kinderopvang blijft voor mensen die dat nodig hebben. Uh, en overigens moeten we ook nog eens kijken... of er niet regelgeving is wat ons op bepaalde punten dwars zit... Uh, om mantelzorg te kunnen plegen. Het zou best eens kunnen zijn dat soms... CAO zal wel goede afspraken hebben... maar dat vervolgens onze eigen regelgeving... Dat weer uh, belemmert. Um, nou, dat vind ik dan een ding waar, waar we ook met elkaar nog eens goed naar moeten kijken. In ja. die rol als voorzitter van de PNG heeft u ook de afgelopen maanden vaak uh, wel kritiek geuit op al die akkoorden. Hè? Ook het Sociaal Akkoord, we zaten er maar deels bij. Er worden afspraken ja. gemaakt waar wij eigenlijk niks van weten en niet weten hoe we daarmee om moeten gaan en het ook niet kunnen uitvoeren. Um, uh, werkt dat dan wel, al die nou. akkoorden? Wat heel boeiend is, dat het eigenlijk een traditie was natuurlijk... dat de sociale akkoorden altijd gesloten werden door het Rijk met sociale partners. En dat was in een situatie waar het Rijk ook voor alles verantwoordelijk was... ook wel logisch. Maar nu, in dit sociale akkoord, zitten hele grote delen die te maken hebben met wat inmiddels bezig is over te gaan naar de gemeente. De participatiewet, sociale werkvoorziening, eh, alles wat daarbij hoort... wordt zo dadelijk verantwoordelijkheid van de gemeente. En dan is het heel raar als je als gemeente niet aan die onderhandelingstafel nee, zit. Nee, dat kan niet meer, want het akkoord is afgesloten. Dat klopt, en wij zijn ook de dag voordat het gesloten werd Precies. nog even geïnformeerd. En toen hebben we op een paar punten ja. ook laten weten... Nou, dat we daar mogelijk wel wat problemen voor hebben. Maar zaken. bent u daar dan aan uh, verplicht om dat uit te voeren? Wij zijn op het ogenblik met uh, sociale partners in gesprek. En ik denk eerlijk gezegd dat met een beetje schuren en schikken we mogelijk nog een heel eind kunnen komen. Maar het is ingewikkelder. En dus ik vind het eigenlijk, een, uh... eigenlijk onnodig ingewikkeld. Ik had liever gehad dat wij in een veel vroegere fase gewoon betrokken waren geweest. Dan was waarschijnlijk toch een aantal dingen wat anders op papier gekomen dan men nu heeft gedaan. Ja, maar dat is nou zo'n voorbeeld. Hè? Ja. U zegt ik ga met uh, sociale partners erover praten en dan komen we misschien ja. wel uit. Dus dan komt er een soort uh, sociaal akkoord nee. plus. Nee, nee, wij moet, de, wij gaan niet meer een akkoord sluiten, wij gaan gewoon het uitwerken. Want er komt wetgeving aan en die wetgeving moet gewoon hartstikke goed zijn. Daar moeten wij ook mee kunnen werken. Kijk, waar wij niets voor voelen... is dat mensen weer bijvoorbeeld in allerlei hokjes worden gestopt. Terwijl de filosofie die we als gemeente hebben... over uh, de nieuwe participatiewet en hoe we om willen gaan met mensen... in de breedte, hè, of het nou zorg of op de arbeidsmarkt is... is laten we nou eens uitgaan van de kracht van mensen. Wat kunnen mensen wel? En iedereen praat altijd alleen maar over... Uh, wat kunnen mensen niet? Ja, kijk, Als je een been niet meer hebt, dat krijg je nooit meer terug. Nee, maar met enige aanpassingen kun je heel goed functioneren. En zo geldt het voor heel veel mensen... waar een vlekje aan is, zo zeggen we dat dan. Hè, uh, maar die op zich bepaalde werkzaamheden 100% goed kunnen doen. Dan moet je die mensen ook als volwaardige mensen behandelen. En dan zijn dat niet zielige mensen die... Uh, en je hebt ze een beetje steun nodig om dat mm -hmm. te doen. Een stukje begeleiding Soms, soms een aanpassing van de werkplek. Ja, en er zijn mensen die heel goed begeleid moeten worden. Nou, je moet een veel grotere differentiatie kunnen maken. En dat kan alleen maar op het kleinste niveau. En dus op het gemeentelijk niveau. Daar ben ik wel van overtuigd. En dan denk ik ook dat we het voor mensen beter kunnen maken... wat die participatie betreft. En uh, dat het uh, uh, ook nog efficiënter en effectiever kan. En ik geloof dat de bonden dat ook willen. Werkgevers willen dat ook. Gelukkig zijn werkgevers ook bereid... om heel veel arbeidsplaatsen beschikbaar te stellen. Uh, ja, en dan nou moeten we met elkaar het zo organiseren... dat we niet weer... Wij noemen dat dan perverse regelingen makkelijk. Namelijk dat het aantrekkelijk is om in de ene regeling te zitten... omdat je daar makkelijker behandeld wordt. Uh, dat is niet goed. Dat is voor de mensen niet goed. Het is ook niet goed voor de, voor de portemonnee van het Rijk, zal ik maar zeggen. Of van de gemeente. Dus we moeten zorgen dat mensen geholpen worden... maar ook zo dat ze weer zo snel mogelijk zelf ja. hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. Nou, dat pakken. klinkt allemaal buitengewoon positief en ook geloofwaardig... maar toch wordt de politieke discussie... Uh... Lokaal, maar ook landelijk. En lokaal straks waarschijnlijk ook bij gemeenteraadsverkiezingen. Bepaald door die bezuinigingsdrift. En ja. nou, vandaag bijvoorbeeld staat er een groot verhaal... een uh, ingezonden brief van een oud-minister van uh, Financiën... en topambtenaar uh, bij het IMF Witteveen. De man is al uh, in de negentig, maar nog uh, ja. goed uh, bij zijn hoofd. En die bepleit een enorm investeringsplan. En ja. die, die nadruk op dat bezuinigen, dat moet je een beetje opzij leggen. Is dat niet ook een beetje het probleem in deze tijd? Het gaat alleen maar over minder bezuinigen, Brussel. Ja, ik, ja, ik ben een beetje conservatief in deze. Uh, ik denk altijd, je kan niet uitgeven wat je niet hebt. En we hebben gewoon veel te veel geld uitgegeven. We hebben een enorme schuld. En ik denk dan altijd... In, in een, kijk, zo gauw we sparen in een tijd dat het goed gaat... dan kun je ook extra uitgeven in een tijd dat het slecht gaat. Maar we hebben al... We zitten nog steeds met een enorme staatsschuld. Dus ik geloof daar niet in. Uh, dus maar de, de, de, de, ik, ik vind wel dat we de nadruk van dat bezuinigen een beetje weg. Ik, weg. ik heb het gevoel dat hier elke dag iemand, of het is het CBS, of het is het CPB, of er is weer een minister. Het CBS of, moet zelfs. Hè? CPB de krant, moet verslagen de, worden. Zegt en alle, de deskundigen land, ja. uh, uh, alle deskundigen in dit land. Alle deskundigen in dit land roepen. We, uh, oh, moeten we moeten weer bezuinigen. Uh, Eén we, bezuiniging wordt hier wel zes keer bezuinigd. Want we zeggen het wel twintig keer tegen elkaar. Van, oh jee, oh jee, daar gaan we weer. Terwijl de jongens, doet dat nou één keer. En dat is een zure appel, hartstikke vervelend. Maar dan moeten we aan de slag. En, en, en ik, ik geloof er helemaal niet in dat grote Rijksinvesteringsplannen op dit moment. Ten koste van nog grotere schuld. Hè? Ik bedoel, want we zitten al met een, een te hoge schuld. Dat dat de oplossing is, nou ja, dat geloof ik goed, niet? Het, het, het voert niet zover om hier uh, in een paar minuten... die ons nog resten, dat economisch allemaal uit te leggen. Maar ons betalingsoverschot is vrij groot. En hij legt ook gewoon uit dat er wel degelijk geld beschikbaar is. En bij pensioenfondsen en enorm veel overal, geld beschikbaar. En dat doet niks. We uh, nou, willen geld. ze graag van mijn pensioengeld afblijven, zal ik maar even zeggen. Oh ja, want als de pensioenfondsen... Nee, maar als ja? de pensioenfondsen bereid zijn te investeren... en ze kunnen zich dat permitteren zonder al te grote risico's te lopen... voor hun gepensioneerden en toekomstige gepensioneerden moeten dat vooral doen. En als daar afspraken tussen rijk- en pensioenfondsen over gemaakt kunnen worden... zou ik fantastisch vinden als dat lukt. Dan kan dat geld inderdaad gebruikt worden... Uh, maar ik wil er wel bij zeggen, dat moet fatsoenlijk rendement opbrengen. Want toevallig willen u en ik straks ook gewoon een fatsoenlijk pensioen hebben. Ja, u kijkt opeens heel uh, fel. Ja, Mooi om dit moment nog mee te mogen maken. Ja, goed hè? Ja, maar dat betekent dat u zich er grote zorgen over maakt. Nou, over dat gerommel met die pensioenen. Nou ja, goed, ik ben 63. Ja. Dus uh, u en, ik, te en ik hoop dat ik 100 word. Ja, en het loopt een uh, uh, dus dag dan, minder. Uh, nou ja, goed, dan, dan werk ik tot mijn 70ste. Dan wordt het altijd oh, ja. weer een stukje beter. Maar uh, ja, maar zo, is, zo kijken mensen die gepensioneerd zijn, kunnen er al helemaal geen bal meer aan doen. Dus die zijn niet nu al afhankelijk van wat er gebeurt bij pensioenfondsen... die hebben de afgelopen jaren al fors in moeten leveren. Ja, wat betekent en... dit concreet als u zich hier zo over opwindt? Nou, ik vind gewoon dat met pensioengeld voorzichtig omgesprongen wordt. En dat moet gebeurt nu niet? Jawel, er wordt alleen onvoorzichtig over gesproken. Door nou, door iedereen. Ik, ik, ik, ik kan het bijna... Nou, nog minstens door de, de ministers, hier hoor. De tafel. Nou, de ministers zijn ook redelijk voorzichtig. Ja. Maar Jan en alle heeft een oordeel... en denkt dat dat geld allemaal wel makkelijk even gebruikt kan worden. Ik ben, daar, ik ben daar heel conservatief. Ja, soms ben ik heel conservatief. Niet altijd. Maar op, ja. oh, op dit economische terrein ben ik tamelijk conservatief. Ja. En dat gezeur over bezuinigen en crisis, dat is een communicatieprobleem. Ja. Dat is toch ook iets wat ja. de premier uitstraalt. Ja. Nou ja, die probeert elke keer, uh, zeg maar, optimistisch te zijn. Probeert, zegt u. Ja, maar nou ja, hij, hij is ook optimistisch, ja. is een hele optimistische man. Zelfs als man. er geen reden voor is. Uh, <laughs> nou, dat vind ik een beetje nee, flauw. Nou ja, mag het mee. even in één uur. Ja. <laughs> Oké, okay, je mag even flauw zijn. Ja. Maar, uh, het is een van de meest nee, positieve uitzendingen. Op, ja, vind je dat? Ja, geloof het wel, ja. Nee, nou, maar zeg eens iets, iets uh, over de premier dan verder. Maak het even af. Nou, hij is een, uh, een, een optimistische man. Hij wil heel graag mensen overtuigen van het feit dat we met elkaar uiteindelijk onszelf ook weer uit de crisis uh, moeten halen. En ik geloof er eerlijk gezegd ook echt in dat dat moet. Uh, en dat, dat, niet, uh, dat de overheid niet uh, degene is die uiteindelijk zal bepalen of de crisis over is of niet. Dat komt uit de economie zelf. Maar niet steeds paniek zaaien. Nou, dat moet echt afgelopen zijn, zou ik zeggen. Oké. Okay. Hartelijk dank. Um, Annemarie Joorsma, burgemeester van Almere... en voorzitter van de GN en VNG. Redactie Roelien Axel, Lisbeth Witteman en Anna Kurschens Techniek... René Visser en Fanny Vermeer. Na uh, 12 uur het NOS Nieuws uh, Het journalistieke onderzoeksprogramma Argos... en daarna Tros met In Bedrijf. En wij zijn er volgende week weer. Dank. Dag.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 Uit onderzoek van Ster blijkt dat het inzetten van radio naast televisie... zorgt voor een extra groei van 15%. Dat is toch mooi meegenomen. Ster versterkt je merkbekendheid. Meer weten? Kijk op ster.nl. Waar huurt u IT-pro's in? Bij een system integrator, een softwarehouse, een detacheringsbureau... of rechtstreeks online? Regel het zonder risico's met IT-staffing... en verzeker u van de perfect match. Good thinking, Dit is Radio 1.